Zes uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Iran wil graag bemiddelen tussen de strijdende partijen in Syrië. President Rouhani zegt dat in de Washington Post. Gisteren liet hij al elf politieke gevangenen vrij... en hij zei op de Amerikaanse televisie... dat zijn land nooit een kernwapen zal ontwikkelen. Volgende week gaat de Iraanse president... naar de algemene vergadering van de VN in New York... waar hij ook een ontmoeting heeft met de Franse president Hollande... en mogelijk ook met de Amerikaanse president Obama. De burgeroorlog in Syrië is in een padstelling terechtgekomen en de regering zal oproepen tot een staakt het vuren als er een vredesconferentie komt. Dat heeft vicepremier Jamil gezegd in een interview met The Guardian. De burgeroorlog duurt al twee jaar en heeft meer dan 100.000 mensenlevens gekost. Volgens Jamil is geen van beide kanten sterk genoeg om te winnen. Het dodental door de tropische stormen in Mexico is opgelopen tot zeker 97. Daarnaast worden ook 68 inwoners van een bergdorpje vermist. Het plaatsje La Pintada werd bedolven onder een aardverschuiving. In de modderstroom zijn twee lijken gevonden. 400 dorpsbewoners hebben het overleefd. Bij een ontploffing in een huis in Didam zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen. In het huis woonde een gezin. De slachtoffers zijn waarschijnlijk de ouders. De twee kinderen van 17 en 19 jaar waren op het moment van de ontploffing niet thuis. Ze zijn opgevangen door hulpverleners. Volgens de brandweer is er niets meer over van de woning. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De Amerikaanse actrice Kate Blanchett gaat het diner van schrijver Herman Koch regisseren. Het is niet bekend of Kate Blanchett in haar regiedebuut zelf ook een rol heeft. Eerder werd bekend dat het diner het de meest vertaalde Nederlandstalige boek ooit is. De bestseller verschijnt in 33 talen in 37 landen. Het weer bewolkt met langzaam wegtrekkende regen of motregen. Overdag afwisselend zon, stapelwolken en een enkele bui. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Het is vrijdag 20 september, goedemorgen. De Partij van de Arbeid is het toch nog niet eens met het kabinetbesluit... om Joint Strike Fighters te kopen. Wilco Boom in Den Haag vertelt straks wat er speelt. En u hoort ook hoe de kwestie ligt bij de lokale partijafdelingen. Het Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise, wordt opgebracht door de Russische autoriteiten. Zodat ik maar eens horen hoe het met de bemanning gaat... De paus wil af van de vaste thema's... homoseksualiteit, abortus en anticonceptie. Onze correspondent in Italië vertelt zo over het lange interview... ...dat Franciscus gaf. En aan vaticarenkenners zijn fans... ...vraag ik straks of Rome de standpunten heeft gewijzigd. We kijken vooruit naar de Duitse verkiezingen... ...en terug op het Europa League voetbal van gisteravond. En Mark-Robbie Visser is vanochtend bij de marine. Houdt die, ondanks de bezuinigingen, het hoofd nog boven water? Ja, kennelijk wel, of juist niet, want uh, in Den Helder wordt een duiktank in gebruik genomen die uniek is in de wereld. En muziek hebben we ook vanochtend. Om te beginnen van R.E.M. over 6, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De partij van de arbeidsfractie heeft nog geen standpunt ingenomen... over de aanschaf van 37 JSF-toestellen. Dat zei a leider Samson bij Pauw en Witteman. We hebben nog geen standpunt ingenomen. U heeft nog geen standpunt? Nee. U zelf ook niet? Nee. U heeft geen standpunt? Nou, ik weet niet of Zo ik... Zo kennen kunt. we u niet. Nou, kijk, ik weet niet of ik dit besluit kan steunen. Waarom niet eigenlijk? Omdat wij vandaag een rapport hebben gekregen... waaruit blijkt dat er nog wel wat onzekerheden zijn... precies op de punten waar wij zekerheden willen zien. Volgens Samson is er meer tijd nodig voor een beslissing. Dat is voor de Partij van de Arbeid echt een zwaar onderwerp. Een zwaarwegend onderwerp. Het gaat om veel geld. Het gaat om een project met veel risico's. Het gaat om een project wat wij al vele jaren met ons meeslepen. En dan doe je dat niet op een achternaamiddag af. Dan heb je daar vele debatten over, ook in de fractie. Minister Hennis van Defensie is ervan overtuigd dat ze de Tweede Kamer met argumenten kan overtuigen om voor de JSF te kiezen. Het mooie aan een parlementaire democratie is dat de fracties vrij zijn en ook volop het debat moeten voeren. Maar ze kunnen dus nog terug? Ik, ja, luister, ik ga niet over de PvdA-fractie. Waar ik wel over ga is over het verhaal wat we hier op tafel hebben neergelegd. En ik ben ervan overtuigd dat dit een goed verhaal is en dat daarmee een parlementaire meerderheid zal worden overtuigd. Prinsjesdag maakt het kabinet bekend dat Nederland 37 toestellen van de Joint Strike Fighter gaat kopen. Daarvoor is ruim 4 miljard euro gereserveerd. In Didam in Gelderland zijn bij een ontploffing twee mensen om het leven gekomen. De burgemeester van Didam over de slachtoffers. De stand van zaken is dat er twee slachtoffers gevonden zijn... Uh, betreft een man en een vrouw. En we gaan ervan uit dat dat de bewoners van het huis zijn. De brandweer gaat nu verder uh, de zaak in behandeling nemen... ook verder uh, nog nablussen, et cetera. En uh, tegelijkertijd wordt er nu onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak. De twee kinderen uit het gezin van 17 en 19 jaar... Waren op het moment van de explosie niet thuis. Ze zijn opgevangen door hulpverleners. Van het huis is niets meer over. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zegt dat de Veiligheidsraad van de VN het Amerikaans-Russische akkoord over de chemische wapens van Syrië snel moet goedkeuren. Het is essentieel dat de internationale gemeenschap zich uitspreekt. Aldus Kerry. De Security Council moet volgende act week acten. Het is belangrijk voor de internationale gemeenschap om op te staan en te spreken. In the strongest possible terms about the importance of enforcable anxious action to rid the world of Syria's chemical weapons. Kerry reageerde op de Russische president Poetin. Hij zei gisteren dat de rebellen vorige maand de gifgasaanval hebben gepleegd en niet de Syrische regering. Volgens Kerry is er geen bewijs dat de rebellen chemische wapens in handen hebben. You are entitled to your own opinion, but you are not entitled to your own facts. There's no indication. None dat de oppositie is in possession or has launched a CW variant of heeft een CW-variant van deze Such zoals de kind die was gebruikt in de 21 august attack. Volgens Kerry blijkt uit het rapport van de VN-inspecteurs in Damascus dat de gif aan gasaanval wel degelijk het werk was van de troepen van Assad. Eerste blik in de kranten. Gelijk valt op uh, de grote kop voor op de Telegraaf. En de foto van de joint strikefighter, split coalitie, is de kop. Samsung legt bom onder JSF. Door een betere onderbouwing te eisen, uh, beter dan de berekeningen die zijn eigen kabinet heeft gegeven, al dus de Telegraaf. En die mededeling van Samsung kwam gisteren als een donderslag bij heldere hemel... AD doet het iets rustiger aan met de Joint Strike Fighter. P van de A, Joint Strike Fighter zegt, moet het wel doen, zegt de partij. Het lijkt een hele logische eis aan het nieuwe gevechtstoestel, schrijft het AD. Maar de P van de A-fractie in de Tweede Kamer vindt dat de Joint Strike Fighter wel moet kunnen vliegen. Volkshand schrijft daarover dat er nog geen besluit is genomen over de JSF. Dat zegt Dietrich Samsom. Ik weet niet of ik dit besluit kan steunen. De som is nu niet compleet en daarmee niet overtuigend. Hoort daar later in onze uitzending ook meer over. Trouw gaat in op het lange interview dat de paus heeft gegeven. De kerk oogt als een veldhospitaal, heeft hij daar gezegd. De paus noemt zichzelf trouwens in dat unieke interview een beetje gewiekst, maar ook naïef. En hij zegt ook, de biegstoel is geen voltelkamer, maar een ruimte voor barmhartigheid. Eens kijken wat we nog meer hebben. Het AD opent trouwens met Agnes Jongerius. We zien haar ook op een foto in een rode jurk, telefonerend. Um, Agnes Jongerius solliciteert naar Utrecht. De burgemeesterspost van de Domstad komt binnenkort vakant. En een van de belangrijkste kandidaten is dus Agnes Jongerius... volgens het AD. En dan tenslotte nog Trouw. Oh ja, die kijkt vooruit naar de Duitse verkiezingen. Dat doen ze door het Duitse CDU te vergelijken met het CDA. De macht van de CDU in vergelijking met het Nederlandse CDA. We zien Merkel heel groot in traditionele kledij... zoals ze er meestal uitziet. En daarnaast dat heel klein Sibran Puma. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien wakkere met het NOS Radio 1-journaal.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 Play Viva la Vida. We gaan naar Den Helder en Marco in vissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Ga je te water vanochtend? Nou ja, ik weet het niet. Ik weet het niet zeker. Oh. Maar ja, <laughs> probeer het ja, te voorkomen. Ik, ik hou mijn opties uh, open als je het niet erg vindt. Nou, vooruit. Wat ga je doen? Ik bevind mij hier, ik sta nu voor Zwembad de Schots. Dat is al een wat ouder uh, zwemcomplex. Maar daarnaast, Marcel, er staan nog hekken voor. Ik ga daar nu zo doorheen. Daar staat het Heersdiep. Zo heet het, het Heersdiep. Dat is een heel groot complex. Waar onder meer, en dat is toch wel heel bijzonder speciaal voor de marine, een duiktank is, uh, is gebouwd... Die, uh, die zijn weerga in de wereld niet kent. Jo. Dat schijnt een enorm groot uh, geval te zijn. Vroeger moest de marine altijd oefenen in het buitenland. En de brandweer ook en dat soort oefeningen. En nu hebben we daar dan dus een speciaal uh, zwembad eigenlijk voor, voor onszelf. Zullen we dat maar zeggen. En uh, dat wordt geopend. Het is nog niet, niet eens helemaal klaar. Ik zag net een meneer, die loopt nou eventjes weg. Wat? Meneer, hallo? Wat bent u eigenlijk aan het doen zo vroeg? Want u liep net al met een hele grote kar rond. Wat, wat, wat gebeurt er allemaal? Nou, we zijn natuurlijk bezig met de laatste voorbereidingen voor, uh, voor de opening. Ja. Ja, dus uh, ja, we hebben het nog eventjes druk. Vertel eens over die opening. Nou, uh, zeg maar, de, het eerste deel van de opening zullen er zo'n uh, 200 tot 250 ja, zogenaamde VIP's komen. Aha. Dus de belangrijke mensen. Die met, uh, Hoor ik daar ook bij eigenlijk? Ja, ho ja. Daar <laughs> hoort u zeker bij. Daar hoort u zeker bij. Oké. En uh, uh, zeg maar, een, uh, een avondprogramma is er uh, voor de helderse bevolking, maar ook voor de omgeving om het zwembad natuurlijk uh, aan het publiek ja. te tonen. We hopen dat er heel veel mensen op afkomen. Groot feest. Heel groot, groot feest. Nou, ga gauw verder, dan kom ik straks binnen kijken. Ja, die helderse bevolking die moet natuurlijk zeker uitgenodigd. Want de gemeente Den Helder zit voor 20 miljoen euro in dit, in dit complex. Heb ik me laten vertellen. En de marine die zit erin voor vier. Dus dan zou je toch denken, nou, ja, die hebben het natuurlijk ook niet makkelijk. De defensie en de marine, maar die hebben dan toch een, een mooie deal. We gaan eens even praten over hoe dat allemaal financieel in elkaar zit. Maar vooral ook wat. Dat je in zo'n duiktank allemaal kan uitspoken. En ja, natuurlijk, wat dacht de je. <laughs> waarom hadden wij die tot nu toe eigenlijk niet? Oh, nee. Dat ja, dat is toch ook? Ja, zeker. Ja, toch? Ik ben zeer dat benieuwd. is dan toch. Uh, dan denk je, god, dan moesten we altijd naar het buitenland voor zoiets. Dus, maar nu, ne, dat, dat hoeft dan niet is ook meer. niet voor niks. Nee, dat misschien. soort dingen. Nee. Ja. Dus ik ga mijn zwembroek even uh, opzoeken. Volgens mij heb ik achter in de auto nog wel wat liggen. En dan uh, <laughs> gaan we kijken hoe ver we komen. Maar ik Michel, ben zeer benieuwd. <laughs> ja, ja. Zo. We gaan je ja. volgen. macro weer vissen in Den Helder bij dat nieuwe zwembad. Uh, met vooral daarin, dus die duiktank. President Obama klonk moedeloos begin deze week. Weer een man met psychische problemen die mensen doodschoot. Twaalf mensen dit keer. Op een marinecomplex in Washington. En het lukt Obama maar niet om strengere wapenwetten... door het congres te krijgen. Niet iedereen neemt daar trouwens genoegen mee. Bij het kapitool gisteren verzamelden zich een paar honderd activisten... en nabestaanden van wapengeweld. Sylvia Frazier, 53. Killed with a gun on september 16, 2013. Kathleen Gayard... 562. Killed with a gun on September 16. John Roger Johnson. En als de namen worden voorgelezen, sta ik naast een meisje dat een portret in haar hand houdt. This is mijn vader die was klaar almost a year ago today in a workplace shooting with vijf others. Het is haar vader die op zijn werk werd doodgeschoten. Net zoals het afgelopen week gebeurde in Washington. Where did this happen? In Minneapolis. The gunman came and shot my father twice in the head and shot five others' fathers. Zomaar een van de vele nabestaanden van een schietpartij, van een schietpartij die nooit het nieuws heeft gehaald. You remember what it feels like that day? You know, your father went to work. Ze vertelt dat ze precies weet wat die families nu doormaken als je vader naar zijn werk gaat maar komt dan niet meer thuis. Je just you never expect that. Over and over and there, it's a horrible way. feeling for the and families and my heart goes out to them. We must You think that a background a check lawyer. could have stopped this so this shooter of your father, you think? I don't know which events this would have stopped, but I know that in the future this would, this is the most effective way to... Ze weet ook dat het controleren van iemands achtergrond dat dat niet alles doet, dat het niet al het wapengeweld zal stoppen. Maar zegt ze, het is toch een van de meest effectieve methodes. Deze demonstranten hier, ze vragen om strengere wapenwetgeving. Dus vooral om meer background checks. Controles van de achtergronden van wapenkopers. Na de schietpartij in Newtown werd die wetgeving geïntroduceerd. Maar liep vast in het congres. Werd weggestemd dit voorjaar. De kans dat er nu snel wat gaat gebeuren is klein. Het congres is met hele andere dingen bezig: migratiewetgeving, strijd over een nieuwe begroting. Deze schietpartij in Washington zal het tij niet keren. Dat is wel duidelijk. De allerlaatste bullet me in de En nu ben ik een meisje in een rolstoel spreekt. His most was the that his brain. Een man die gewoon voorbij reed, schoot haar in de rug. Dezelfde schutter schoot haar man in het hoofd. Die is nu blind. Ze gaat zo het congreslid bezoeken dat haar district vertegenwoordigt. En condolences. On yet. Ik wil geen medeleven en schouderklopjes. Ik wil zijn stem voor een strengere wet. Die hebben we nog niet. Daar moet ze een pijnlijk punt. Want veel congresleden zijn bang om voor strengere controles te stemmen, uit angst voor de sterke wapenlobby. Want die kan politici breken. Wessel de Jong, onze correspondent in Washington... over de problemen van Obama met de wapenlobby. Draagtassen, verpakkingen en al dat andere plastic afval ooit is het gemaakt van olie. Nu is er een manier bedacht om van dat plastic weer olie te maken. De techniek staat nog in de kinderschoenen... maar moet over een paar jaar heel gewoon zijn. Petrogas. Uit Gouda heeft de mega-order van ruim 100 miljoen euro binnengesleept om hiervoor installaties te bouwen. De verkoopdirecteur, Edwin Hoogwerf, deelt zijn toekomstdromen met de verslaggever Nick Wouters. U kunt van deze plastic tas weer olie maken. Hoe doet u dat? Dat doen we door middel van zogenaamde thermochemische depolymerisatie. Wat? Dat is eigenlijk een moeilijk woord, wat eigenlijk betekent dat we de ketens van het plastic weer opbreken in kleinere stukken.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 Heel stiekem, maar wel degelijk. Overal aan het nadenken, Edwin Hoogwer van Petro Gas. Over twee jaar moet de eerste installatie dan in Nederland staan. Het is vijf voor half zeven, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Het was voor de SPD tot nu toe een moeizame verkiezingscampagne in Duitsland. Mede door de lijsttrekker Peer Steinbrück, die fout op fout stapelde. Maar in de peilingen komen ze nu toch echt dichter in de buurt van Merkel. Maand geleden was het verschil gigantisch, maar de inhaalrace is wel degelijk ingezet. Gisteravond hielden de Sociaaldemocraten hun entspurt. De laatste grote verkiezingsbijeenkomst in Berlijn. En onze correspondent Tim de Wit was daarbij. En met het echte Duitse volkszanger probeert de SPD hier op de Alexanderplatz in Berlijn... zoveel mogelijk mensen te trekken. Dat is aardig gelukt. Een hele grote ronde. Open tent treedt Roland Kaiser op, kende Duitse slagerzanger. Vraag eens even aan deze mevrouw hier, kleine dame. Ik denk dat ze 1,60 meter hoog is, maar mevrouw, waarom bent u hier? Ik ben nog een beetje onentschlossen, ja. Dus daarom ben ik nog op die laatste momenten nog gespannen. Nou, zegt ze, ik heb nog niet besloten wat ik ga stemmen. Ja, maar zien, dat is nog bij vandaag nog zo. Uh, mijn mening zich ändert, of blijf ik daarbij? Ja. Ik wil me hier toch eens even laten inspireren... Bij de SPD om te horen of ik niet alsnog SPD ga stemmen. Het is een groep kiezers waar de SPD het van moet hebben. Willen ze überhaupt nog een kans maken om Merkel te verslaan aanstaande zondag? 20 tot 30 procent van de mensen zegt nog niet te weten wat ze willen gaan stemmen. En ja, dus merk je dat je hier, als je hier rondloopt, meerdere mensen treft die nog niet echt een idee hebben. En daarom. Maar is komen luisteren in Berlijn naar voornamelijk Peerstuinbrug. Ik vraag hier nog eens even iemand die met een rode SPD-vlag aan het zwaaien is. hoef u niet te vragen waar u op gaat stemmen zondag? Ik ben ook een SPD-mitglied, ja. Maar ik hoop natuurlijk immer nog op een wonder in gewisse wijze. Nee, zegt hij, ik ben ook SPD-lid en we hebben een wonder nodig. Zoveel is duidelijk, dat zegt hij wel. We staan ver achter in de peilingen. Dus het wordt heel erg moeilijk om echt voor een stunt te kunnen zorgen zondag. Want deswegen maken we ook een soms zwaar zwaalkamp. Hoe kijkt u naar de SPD-lijsttrekker Peer Steinbrug? bedoel, hij is niet onomstreden. Denk bijvoorbeeld nog aan zijn middelvinger op de cover van een magazine afgelopen week in Duitsland. deze geest met die vinger die wordt einfach overbewert. Ik denk dat een zeer eerlijke man Hij heeft klare kanten. Nou, zegt hij met name dat verhaal met die middelvinger. Dat vind ik erg overdreven hoe daarop gereageerd is in Duitsland. Het is een man die duidelijk is. Um, hij spreekt klaartekst, zoals de Duitsers het noemen. Hij zegt wat hij denkt wel degelijk een goede leider van deze partij. Ja, Ik kan met hem goed leven en hij heeft ook gezeigd dat hij regeren kan. Binnen gehaald als een held, Peer Om Onder groot applaus. Hij maakt een buiging naar het publiek. In drie dagen, in drie dagen, hebben ze het in de hand... om een regeringswechsel in de Bundesrepublik Deutschland herbij te hebben het in de hand. In drie dagen kunnen ze die loslaten. U heeft het in de hand. Zegt Peer Steinbrück, over drie dagen kunt u een nieuwe regering kiezen. Steinbrück komt nog maar eens een keer met zijn paradepaardje. Een wettelijk minimumloon invoeren, dat is er nog altijd niet. Van 8,50 euro per uur. De peilingen spreken tegen hem, maar de hoop is er in elk geval nog bij hem. En voor al die mensen die hij vanavond niet heeft weten te overtuigen... was er gelukkig nog Roland Keizer. Gelukkig maar voor Tim de Wit. Ook onze correspondent in Berlijn was bij die slotmanifestatie van de SPD. Veel meer over die verkiezingen vanochtend al in de uitzending. En natuurlijk zondagavond in extra uitzendingen hier op Radio 1. En natuurlijk ook maandagochtend dan de reacties op de uitslag. Het NLS Radio 1-journaal Sport. AZ won de eerste poolwedstrijd van de Europa League in Israël... tegen Maccabi Haifa met 1-0. Dat was wel een hele moeizame avond voor de Alkmaarders. Zag ook verslaggever Andy Houtkamp. Ja, en toch zorgt AZ voor het enige lichtpuntje met die 1-0-overwinning. Een halve kans had AZ eigenlijk maar genoeg aan... om door Gudmundsson met 1-0 te winnen van Maccabi Haifa. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat Haifa sterker was, meer kansen had. Maar niemand in Alkmaar die daarom maalt, want AZ wint met 1-0. En daar is alles mee gezegd. Het was een hele matige wedstrijd... maar Gudmundsson is matchwinner in Israël tegen Maccabi Haifa. Ja, enige lichtpuntje, zei NDL. Want de PSV blameerde zich tegen de Bulgaarse kampioen Ludo Gorets. Het werd 0-2 in Eindhoven. In Valestijn Schaars probeerde na de wedstrijd een verklaring te vinden. We hadden dat al van tevoren gezegd, dat je ook moeilijke fases krijgt. Wat is vertrouwen? Wel of niet door durven draaien. Wel of niet een paas diep geven in plaats van breedte. Ja, als je dat allemaal wel doet en het komt aan, dan krijg je heel veel snelheid en vertrouwen. En uh, doe je dat net niet, dan, uh, dan sluipt er een bepaalde... Ja, angst is niet het goede woord, maar dan sluipt er een bepaalde uh, terughoudendheid in. En, en, en het enige wat je dan kunt doen is hard werken. En als dat dan ook niet echt gebeurt in de wedstrijd, ja, dan, uh, dan krijg je dit. Bij de Bulgaren speelde oud-Willem II-speler Virgil Dan de hele wedstrijd. En hij maakte ook de 2-0. Ja, in eerste instantie schiet ik hem langs Bruma op de paal. Ik krijg hem terug en ik twijfel geen moment. Ik, ik denk gewoon echt? aan ja, schieten, schieten en ik schoot hem en hij ging erin. Het er gaat van alles doorheen, vreugde en echt van alles. Echt. Ja, nou de teleurstellende e eerste Europa League wedstrijd van gisteren... kan PSV zich op gaan maken voor de topper tegen Ajax. En die is zondag. Moerdijk. Kan dat blijven bestaan of niet? De ambities zijn daar groot, maar daarvoor moet het dorp misschien wel wijken. Gisteravond werden de bewoners daarover ingelicht. U hoort straks. Na half zeven een reportage. Dit is Radio 1. E. Nu is het NOS Journaal door Rotmegers. Goedemorgen. Goedemorgen. Iran wil graag bemiddelen tussen de strijdende partijen in Syrië. President Rouhani zegt in de Washington Post dat. Het is opnieuw een gebaar van goede wil van de Iraanse president. Gisteren zei hij op de Amerikaanse televisie dat zijn land nooit een kernwapen zal ontwikkelen. Volgende week gaat Rouhani naar de algemene vergadering van de VN in New York. De burgeroorlog in Syrië is in een padstelling terechtgekomen... en de regering zal oproepen tot een staakt het vuren als er een vredesconferentie komt. Volgens vicepremier Jamil is geen van beide kanten sterk genoeg om te winnen. Bij een ontploffing in een huis in Didam in de Achterhoek... zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen. In het huis woonde een gezin. De slachtoffers zijn waarschijnlijk de ouders. De twee kinderen van 17 en 19 waren op het moment van de ontploffing niet thuis. Ze zijn opgevangen door hulpverleners. De Amerikaanse actrice Kate Blanchett gaat het diner van schrijver Herman Koch regisseren. Het is niet bekend of Kate Blanchett in haar regiedebuut zelf ook een rol heeft. Eerder werd al bekend dat het diner het meest vertaalde Nederlandstalige boek ooit is. Het weer, de wolkenvelden met regen en motregen trekken naar Duitsland weg. Het laatste uit het zuidoosten, daarna wisselen zonstapelwolken en een enkele bui elkaar af. Het wordt vandaag zo'n 17 graden. Het weekend is droog met ochtends kans op mist, smiddags wat zon en temperaturen tussen 18 en 20 graden. De verkeersinformatie naar de ANWB. Kees Kwarts, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Dagelijkse gerommel op de A7 naar Amsterdam bij Weidewormen. Op de A15 naar Europoort bij Spijken Nissen. Een ongeluk al vroeg op de A12 utrecht Haag. Bij Woerden ging het mis. Twee kilometer vielen vanaf de Meren. De linkerrijstrook is dicht. Over die ontploffing in die dam van een woonhuis hoort u zo dadelijk meer. Over twee minuten. Dames en heren, Peugeot heeft goed nieuws. En...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 Schepper en Co in het Land is een programma over geloof, hoop en levenskunst met vandaag Janni en Ali. Ondanks lichamelijke beperkingen samen op vakantie. Want thuisblijven is geen optie. Schepper en Co in het Land rond 5 uur bij de NCRV op Nederland 2. Werknemers met een collectieve zorgverzekering profiteren bij CZ van een scherpe premie en extra ruime vergoedingen. Dat is bij veel HR-managers wel bekend.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 Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Een collectieve zorgverzekering die past bij uw bedrijf. Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk voor meer informatie op cz.nl slash zakelijk. Bij de aanschaf van een nieuwe productielijn moet je niet te lang stilstaan. Met de leaseoplossingen van ABN AMRO... financeert u snel de meest uiteenlopende bedrijfsmiddelen... Of het nu om een melkrobot of een zeecontainer gaat. En zo blijft de onderneming in beweging. Meer weten? Kijk op abnambro.nl slash lease. Weten wat nu nodig is. ABN AMRO. De bank al nu. Bijna vijf over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, u hoorde het al. Twee slachtoffers zijn er gisteravond gevallen... na een zware explosie in een huis in Didam is van dat huis niet veel meer over. We hebben nu contact met de politie Oost-Nederland. Tilde van der Brink, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u al wat meer over de oorzaak van die explosie? Uh, nee, de oorzaak, daar, daar gaan we nog uitgebreid onderzoek naar doen. Daar is op dit moment nog niets over bekend. Ja, maar het moet wel een, een heel zware explosie zijn geweest? Het is een behoorlijke explosie geweest. Want uh, zoals u zelf al aangaf, is de woning... Uh, ja, er is eigenlijk helemaal niets meer van over... Nee, wat, heeft u het gezien? Ik ben er zelf inderdaad bij geweest, ja. ja daar staat niet veel meer overeind? Nee, daar staat uh, ja, eigenlijk geen steen meer op elkaar. Nee. Wat was het voor woning? Gewoon woonhuis? Het was uh, inderdaad een woonhuis. Het lag uh, ja, heel erg afgelegen. Het was een vrijstaande woning. Ja, dus in de omgeving is niet zoveel schade verder? Nee, verder is in de omgeving inderdaad. Uh, nee, het lag verder helemaal afgelegen. Wat kunt u vertellen over de slachtoffers? Uh, nou, we hebben inderdaad twee lichamen geborgen, van een man en een vrouw. Het vermoeden is dat dat volwassen bewoners zijn van het pand. Maar de identificatie is nog niet uh, afgerond. Dus we kunnen dit nog niet uh, met 100% zekerheid uh, vaststellen. Nee, dan zou je kunnen uitgaan van uh, vader en moeder van het gezin. Want er woont een gezin? Uh, er woont inderdaad een gezin, ja, met twee kinderen. Ja. En waar zijn die kinderen op het ogenblik? Uh, nu waar ze op dit moment zijn, weet ik niet. Maar ik vermoed bij familie. Want gisteravond zijn ze door ons opgevangen en later ook uh, door familie. Ja, zij waren dus dus niet, familie. Zij waren dus niet thuis? Nee, ze waren niet thuis op het moment van de explosie. Ja. Op het ogenblik loopt er onderzoek? Uh, het onderzoek uh, loopt. Het uh, terrein is nog volledig af, uh, afgezet. En vandaag gaat onze volledige opsporing uh, daar uh, technisch onderzoek doen om Goed. te kijken uh, ja, wat er nou precies is gebeurd. Ja, dan moeten wij ook daarop wachten. Tilde van der Brink van de Politie Oost-Nederland. Hartelijk dank. Voor deze informatie. Goedemorgen. Gaan we naar Moerdijk. Inwoners daar werden gisteravond ingelicht... over de mogelijke opheffing van het hele dorp... door uitbreiding van de haven. Ja, daardoor kan het zijn dat het Brabantse dorp moet verdwijnen. Volgens de burgemeester is het mogelijk dat Moerdijk verdwijnt... maar heel concrete plannen zijn daarvoor nog niet. De bijeenkomst was achter gesloten deuren. Maar Joris van der Kerkhoff maakte toch dit verslag... toen de deuren weer open gingen. Aan de haven is niks gedaan. Aan nieuwbouw is niks Dit gedaan. Aan het gebouw is niks gedaan. Stond toen ook op instorten, is ook niks zaak gedaan. Na de vergadering, nadat de burgemeester heeft uitgelegd wat er allemaal gaat gebeuren, zover als mogelijk, en nadat de beslissing is genomen dat er over zes weken weer meer informatie gegeven zal gaan worden, praten de mensen naar. Vier vrouwen aan een rond tafeltje lege flesjes bier, cola en heel veel discussiëren. Ik heb uh, ruim twee jaar geleden mijn woning te koop gezet. Binnen twee weken was de brand bij Genipak. De waarde van de woning is enorm gezakt. Uh, we hebben er ruim een jaar over gedaan... voordat Moerdijk weer een beetje de naam Moerdijk mocht hebben. Het begint nu een beetje aan te trekken qua woningverkoop... en de waarde van de woningen. En er wordt weer een bom gegooid... Ik wil heel graag op Moedijk blijven wonen. De burgemeester. Uh, voor deze inwoners is het allemaal nog een beetje ver van mijn bed, Dus wij moeten laten zien, door de bouw van een dorpshuis... door het opknappen van de haven... door uh, kleine vormen van woningbouw mogelijk te maken... om jonge mensen te binden aan uh, dit dorp... door de sluiproutes te blokkeren met het aanleggen van een parallelle structuur. Door al dat soort maatregelen kun je die leefbaarheid van dit dorp... geweldig oplossen. En het is goed dat mensen nu even de tijd nemen... om de verschillende varianten op een rij te zetten... Om daar met elkaar eens over te praten. Maar als de opvatting van dat dorp... in grote meerderheid die kant op gaat... dan gaan wij dat gegarandeerd uitwerken. Ja, begrijpt u hem wel... Nou, ik heb, ik heb grotendeels gedaan. En, uh, toen de bewoners van Moerdijk niet spraken... heb ik eigenlijk een promotiefilmpje van het industrieterrein uh, mogen zien. Ik heb het boekje van het industrieterrein mogen zien. in de zien. hand, ja. ja? dat heb ik in mijn hand. En uh, het zou mooi zijn geweest als het een promotie van Moerdijk was geweest. Maar die is helaas heel erg in het negatieve uitgevallen. Want je hebt het gevoel dat de burgemeester te weinig voor u... en al die andere 1100 uh, nou, inwoners ja, wat, van Moerdijk opkomen? Wat, wat, wat hebben wij aan, aan een uh, compensatie met een haven... Als we zoveel nadelen van het industrieterrein ondervinden. Als we ingebouwd worden. Als we eigenlijk, als we naar de kaart kijken, zien dat we midden in de industrieterreinen komen te wonen. Wat hebben wij aan een uh, natuurgebied waar, de, waar een dam ingeplaatst wordt van 30 meter hoog. Het is in het natuurgebied dat die geplaatst wordt. En ik wil hier graag blijven wonen. Maar met het industrieterrein aan de andere kant van de weg en wij zo ingebouwd, twijfel ik. Of dat wel mogelijk is. Als dus ik heel reëel kijk. roos van der Kerkhoff was gisteravond dus in Moerdijk. PSV verloor in de Europa League met 0-2 van het Bulgaarse Ludo Goret. Thuis dus. Toch was er wel één blijde Nederlander te vinden in Eindhoven: Virgil Misidjan. Hij is oudspeler van Willem II en sinds een maandje aanvaller bij Ludo Goret. Na afloop sprak Ronald van der Geer met hem. Een, uh, ja, je staat een beetje nu met een chagrijnige gezicht, maar wat een geweldige avond. Nee, hey, geen chagrijnige gezicht. Nee, zeker een geweldige avond. En uh, ik ben natuurlijk heel blij en uh, ik zal heel lang genieten van dit moment. Want ik sprak net uh, je collega met z'n en die zegt, ja, dit hadden we helemaal niet verwacht. Nou, uh, dan, dan ligt hij een heel klein beetje. <laughs> nee, ik heb het wel met hem erover gehad. Van, hé, stel je voor, we winnen deze wedstrijd. Dan uh, denkt iedereen meteen heel anders over, over onze club. En uh, we gingen erover lachen. Van, ja, stel je voor, we winnen hem. En uh, we hebben hem nu ook echt gewonnen. En uh, op het veld dachten we van, hé, hey, we hebben hem echt gewonnen. En nog met 2-0 ook. En uh, zo we hadden het er nog over. En het is nu uitgekomen. Dus... <laughs> ja, het, er lachen heel veel mensen om die club, hè. Maar uh, het valt ja, allemaal wel mee. Ja, er lachen heel veel mensen om die club... voor ik wegging dacht ook iedereen waar gaat hij naartoe en wat gaat hij nou doen en wat gaat hij daar nou zoeken. Daar is hij helemaal niet meer in de picture en van alles. En nu komen we terug naar Nederland om tegen PSV te spelen en winnen hem ook nog. Dus ja, ik denk dat nu veel mensen toch een heel ander beeld hebben over deze club. En dan moeten we toch nog even een detail benoemen. Je scoort. Ja, zo. Nee, ja, ik, ik, ik heb gescoord vandaag ja, hier in het PSV-stadion. Het was een hele mooie moment. Het, ja, ik vind het nog steeds zo van, van de overwinning natuurlijk, maar dat ik ook nog kan scoren, dat is natuurlijk heel mooi. Je stond wel een heel klein beetje vrij, hè, geloof ik. Een heel klein beetje. Ik dacht dat ik een uur vrij stond daar. <laughs> en uh, oh, toen ik de bal aannam, kon ik nog een uur wachten. om uh, te kiezen welke hoek ik kon schieten. Maar uh, ik stond heel vrij. Uh, ik vroeg ook al om de bal van. hé hey, hey, maar hij zag me niet. Of hij zag me wel en hij wilde hem zelf schieten. En uh, ja, de bal werd geblokt. Uh, alsof, <laughs> alsof de bal gewoon bij mij moest komen. En hij kwam ook bij mij. En ja, in eerste instantie uh, schiet ik hem langs Bruma op de paal. Ik krijg hem terug en ik twijfel geen moment. Ik, ik denk gewoon aan de, ja, schieten, schieten en ik schoot hem en dat ging erin. Geniet nog maar een beetje verder met je familie denk ik nog, die ja, zie je ook weer eens. zo na, na een lange maand in Bulgarije zie ik vandaag Versta je het al of niet? Nee, ik versta het nog steeds niet. Volgens mij doet hij je te groeten. Nee, dat denk ik ook. Ja, dankjewel. En ja, je familie, dat zou wij nog zeggen? Ja, na een lange maand echt. Echt een hele lange... Dit is de langste maand die ik ooit heb meegemaakt in, uh, in Bulgarije. Ja, zo, ik ben echt blij dat ik ze weer ga zien vandaag. Echt. Virtual Missy Jan. enige blije Nederlander gisteravond in Eindhoven. na de winst op PSV met 2-0. Gaan we naar Den Helder, naar Mark Robbie Visser. Goedemorgen. Maar ik zeg, Robert, zijn, zijn de hekken nou inmiddels al open? Mag je binnen? Nou, ja, nee, ja, de, ja, nee we, ik ben binnen, absoluut. Het is hier ook, het is, uh, maar het is nog niet helemaal uh, klaar. Dat wil zeggen, er staan hier en daar nog wat hekken omheen... en er moet nog wat bestrating. Maar dat mag de pret hier in Den Helden niet drukken, want het heerst diep. Ik zou het bijna zwembad noemen, maar dat is misschien een beetje onherbiedig... meneer Wieling, of niet? Nee, wij noemen het een aquacentrum, want het biedt zo verschrikkelijk veel. Zeven baden binnen en buiten, een gigantische rijbaan. Interactief, 90 meter. Uh, allerlei speeltoestellen. Uh, en natuurlijk de duiktank. Het is uh, echt niet alleen in zwembad. Uh, de duiktank, u noemt hem. Uh, daar gaat u speciaal over, hè, toch? Nee hoor, oh, wij, oh, hebben wij hebben een We hebben een bedrijfsleider, dat is de heer Bruinewoud. Oh. De hele duiktank is ook een schepping van hem. Hij heeft hem niet echt als tank bedacht. Oh. Maar wel in de vorm waarin hij is. Hij is ook echt uniek. Ik ken geen tweede in de wereld, zou ik haar zeggen. Die zo is gehoottieerd met HD-camera's. Met allerlei systemen. Wij kunnen er wel even nu naar kijken, hè? Ja, we zouden er even naartoe kunnen Dan Gaan lagen. we even door dit lint, want er is hier nog een, een, een rood-wit lint. Maar dat... Uh, we gaan wel vaker doen. We gaan het trapje... We gaan hier door het lint in Den Helder, mensen. We gaan het trapje op. Die tank is uh, 14 meter hoog. En we staan nu dus boven... Het is een grote ronde uh, tank. doorsnee. Ook zoiets? denk ik? Ja, hij is uh, 13 meter in doorsnede En op het perron nog een meter breder. We gaan even naar binnen. Het is hier nog wel donker, maar luister eens. Wat een prachtig heerlijk, heerlijk geluid. Wat gebeurt hier nu? Op het ogenblik nog niets, maar het geluid wat u hoort, dat is het water dat dus via een rand wegspoelt. Een soort constante filtering om dus het water goed doorzichtig te houden. Ja. Wij kijken nu uh, in die tank. Ja, het is eigenlijk gewoon een heel diep zwembad. Wat is hier nou zo bijzonder aan? Het bijzondere is dat je dus in geconditioneerd water, dus dat wil zeggen water van een constante temperatuur... en natuurlijk helemaal gecontroleerd met camera's, met duikleiders, eigenlijk alle vormen van duikoefeningen kunt doen die je maar nodig hebt. En dat gaat niet alleen voor de marine, dat gaat voor sportduikers, voor brandweerduikers. Alles wat zich maar onder water bevindt en begeeft, dat kan hier enorm goed terecht. En nou begrijp ik dus, als ik goed uh, geïnformeerd ben, dat dit een uniek geval is in de wereld. Ja. Dan zou ik toch denken: Nederland Waterland. Waarom hebben wij zoiets eigenlijk? Dan hadden we dat toch niet? Nee, het is zo dat er natuurlijk wel best wat, uh, wat bakken water zijn. Bakken water waarin je zegt: uh, daar zou je ook iets kunnen doen, zoals dit. Maar deze is er speciaal voor gebouwd. Ik weet ergens een tank te staan. Die hebben ze neergezet om uh, brandbluswater uh, in het gebouw te hebben. Omdat daar in de buurt niets is. Ja. ja, dat is prachtig en dan kun je wat. Maar dit is speciaal gebouwd en ontwikkeld met alle apparatuur eromheen. Met verlichting, met uh, ja. mogelijkheden om de duikers te volgen. Ja, en vertel nog eens even, want onderin, het is dus 9 meter diep hè? Ja. En dan onderin zit nog een hele speciale attractie. Ja, er is nog iets bijzonders, want uh, u ziet daar dat luik... En uh, dat luik, daar komen de zit mensen in de uit... bodem? Ja, dat ja. zit zeker in de bodem. En dat zit negen meter diep. Maar daaronder zit nog een keer drie meter waterkolom. Onze onderzeedienst die heeft mensen die eens in het jaar een drill moeten ondergaan. Het meest moeilijk om uit een onderzeeboot te komen... dat is door een, uh, wat we noemen, single escape tower. Single de... escape tower. Ja. ja, dat is de bedoeling dat je daar dus in één persoon eentje, ja. naar, naar binnen gaat. En dat is niet zo simpel. In het puntje van een onderzeeboot... en dat is hieronder in de kelder nagebootst... stapt de persoon in een speciaal pak. Stapt vervolgens in een soort van beschuitbus, noem ik het maar. Een koker eigenlijk, Ja, hij is eigenlijk wel wat, wel wat groter. Je past er ook net in. En daar sta je dan als een soort van sardientje. Het onderluik gaat dicht, dan loopt het vol met water. Tegen die tijd dat het letterlijk boven je hoofd gestegen is... En dus de koker zich gevuld heeft, gaat het bovenluik open en schiet je naar de oppervlakte. En dat ja. kan je hier dus oefenen? Dit wordt hier geoefend. Heeft u en... dat zelf ook al eens gedaan? Uh, nee, gelukkig. Dat lijkt mij wel een hele spannende. Ik ben een oud marine mens, maar niet uh, in de onderzeedienst. En ja, dit is inderdaad heel spannend. En die drill, vooral in die koker gaan, in dat pak en dan ja. dat vollopen. Stel je voor. Dat kunnen we nu allemaal in Nederland oefenen. Vroeger moest men daarvoor naar het buitenland. Wij praten straks verder over uh, dit unieke geval... en dit grote complex wat hier uh, ja. in Den Helden wordt geopend. Ik hoor spannende radio aankomen. Zeker. <laughs> en natte radio oh, ook. Oh, ja, ja, ja. ja. Goed, we gaan je volgen daar in Den Helden. Mark Roby Visser. Nou, de AWB, Kees Quartz. met de verkeersinformatie. Uh, Hoe gaat het? Uh, een ongeluk al vroeg op de A12. Utrecht in Den Haag. Uh, bij Woerden ging het mis. Een auto... Een, een, een paar auto's op elkaar. Linker is dicht. De file stad vanaf knop het oude Rijn tot aan Woerden. Die is drie kilometer lang. En voor de rest wat langzaam rijden en stilstaan vanuit Rotterdam... op de A15 naar Europoort. Dat begint bij Hoogvliet. En dat gaat door tot spijkenissen over ruim drie kilometer. Wat verwacht je ervan voor vandaag? Nou ja, als het uh, een beetje normaal verloopt, een normale vrijdag... En niet te veel aanrijdingen, dan blijven we onder de 40 kilometer. We hopen het. Je hopen. Kees Kaks, dank je. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien... het NOS Radio 1-journaal. Nu Jevlin met zijn Electric Light Orchestra. Met Showdown. De eerste fotowek begint vandaag. Dat is een initiatief van twee fotomusea in Amsterdam en Rotterdam. Met een weeklang activiteit op het gebied van fotografie voor amateurs en profs. En zo wil de Fotowek het grootste familiealbum van Nederland gaan samenstellen. Marten Alleman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat? is het doel van die fotoweek. Ik zie iedereen fotograferen. Niemand kijkt meer gewoon ergens na. Iedereen pakt gelijk zijn camera of zijn mobiele telefoon. Waarom hebben we dan nog deze stimulans nodig voor de fotografie? Nou, dat is eigenlijk precies de reden... dat we zo'n fotoweek willen organiseren. Er gebeurt ongelooflijk veel op het gebied van fotografie in Nederland. En iedereen is inderdaad met fotografie bezig. Maar het zijn verschillende werelden. Je hebt de, de professioneel, de, profes de professionals... Je hebt de vakfotografie en je hebt heel veel amateurs die actief bezig zijn. En met deze themaweek willen we eigenlijk alles wat er gebeurt op het gebied van fotografie bij elkaar brengen. Ja, want de, de, de kloof dat tussen de profs en de amateurs is, is heel groot? Nou, het zijn werelden die elkaar niet zo heel erg veel raken. En er zijn bijvoorbeeld ontzettend veel mensen die zelf actief fotograferen... maar die misschien niet zo, sne niet zo snel naar een museum zullen gaan... En ook andersom. Mensen die zelf eh, fotografie als kunst zien... maar niet eh, snel zelf een workshop of een cursus zullen volgen. En eigenlijk willen we mensen eh, heel breed onder de aandacht brengen... wat er allemaal te doen is. Hm. Ja, het klinkt ook een beetje van... het kan wel wat beter, die amateurkiekjes. Nou, dat zou ik niet zo willen zeggen. Het is, oh. denk ik, fantastisch dat iedereen eh, zo ontzettend actief, eh, actief fotografeert... Maar we willen ook uh, met fotoweek laten zien dat er nog heel erg veel meer is. En dat er ook de gelegenheid is om het naar een uh, volgend niveau te brengen als je dat zou willen. Ja. En wat is dan het doel van dat grootste familiealbum? Uh, nou, de the het, het thema van uh, deze eerste fotoweek is Kijk mijn familie. Omdat natuurlijk familie toch van oudsher het, meest, uh, ja, het favoriete onderwerp is om te fotograferen. Ja. Dus we hebben daar een campagne aan gekoppeld, het grootste familiealbum van Nederland... om mensen gele de gelegenheid te geven om uh, familiefoto's te delen uh, in een uh, online familiealbum. En het idee is eigenlijk dat dat uh, allemaal bij elkaar een soort tijdsbeeld geeft... van de Nederlandse familie anno 2013. Ja, dan krijg je natuurlijk uh, gebruikelijke opstelling van uh, families. Is dat ook de bedoeling? Nou, grappig genoeg is dat eigenlijk niet het geval. Dat zou je verwachten dat ja. dat, dat inderdaad heel geposeerde foto's zijn... Maar uh, het valt ons dus op dat er heel erg veel eigenlijk spontane kiekjes zijn. Heel veel vakantiekiekjes. En eigenlijk ontzettend veel foto's. Van mensen die gewoon iets aan het doen zijn. Op vakantie zijn, maar niet zo heel erg geposeerd. Dus dat is wel heel grappig om te zien. Dus dat mag ook. Al die familiekiekjes die mogen allemaal ingezonden worden. Ja, die mogen allemaal uh, ingezonden worden. Eigenlijk, mensen kunnen het zelf in het uh, familiealbum zetten. Um, en ja, het, het gaat om familie en wat, hoe mensen dat zien... en wat mensen als hun familie zien, dat is eigenlijk ook wel vrij. Je ziet ook, um, grappig genoeg, dat er heel veel foto's zijn van gezinnen... en niet zozeer van hele grote families met meerdere generaties. Hm. Waarom zou ik mijn familie in dat boek willen hebben? In dat album? Nou, het is, je, je werkt dus mee aan een aan een tijdsbeeld en uh, het leuke is dat het Nationaal Archief heeft gezegd van wij vinden dat wel bijzonder dat uh, uh, op, de, uh, op deze manier via op een digitale manier voor de eerste keer zo'n heel groot familiealbum tot stand komt. En daarom willen zij dat uh, na afloop van Fotoweek in hun collectie opnemen. Uh, dus het blijft bewaard. Je werkt mee aan echt iets wat, uh, wat niet verdwijnt. Um, en uh, delen van de foto's ook, uh, zullen ook tentoongesteld worden... in het nieuwe publiekcentrum van het Nationaal Archief... Dat op 15 oktober geopend zal worden door koning Willem-Alexander. Oké, okay, dus er komt echt een album. Uh, is er al ergens iets te zien en waar, waar kun je terecht voor je foto's? Mensen kunnen naar uh, www.grootstefamiliealbum.nl en er zijn al 1100 foto's. Goed, hartelijk dank. Maarten Lalleman, Graag. voor Graag de uitleg. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Remal Serré. Een van de belangrijkste kandidaten om Wolfs Wolfsop te volgen... als burgemeester van Utrecht is Agnes Jongerius. Althans, dat meldt het AD als belangrijkste nieuws. De voormalige voorzitter van de FNV heeft inmiddels gesolliciteerd... melden ingewijden aan de krant. De kansen worden wisselend ingeschat. Voordeel is dat Jongerius sinds haar studententijd in Utrecht woont... en een krachtige uitstraling heeft. Nadeel is haar Partij van de Arbeid achtergrond. Afgelopen jaren had Utrecht al twee keer een PvdA burgemeester. De straaljager die de coalitie pleit... schrijft de Telegraaf over de ESF. volgens de krant is de JSF een splijtswam geworden in de coalitie. En de opmerking van Samson dat hij niet weet of hij het JSF besluit kan steunen kwam als een donderslag bij heldere hemel. Toch, concludeert het Algemeen Dagblad, zal het zo'n vaart niet lopen. Een partij van de Arbeid, Partijraad, kan zaterdag hoog of laag springen. De Tweede Kamerfractie stemt dit najaar zonder morren in met de koop van de JSF. De Volkskrant opent met een analyse van de participatiesamenleving. De krant denkt dat bij 80% van de bevolking de samenleving die het kabinet Rutte wenst weinig problemen zal geven. Maar Wijken waar bewoners weinig onderling contact hebben... dreigen de dupe te worden. Bewoners daar zijn het minst van alle Nederlanders... bereid zich in te zetten voor de buren. In de Telegraaf kraken deskundigen het uitstel van de boering naar schaliegas. Als er geen proefboeringen worden gedaan... zullen toekomstige generaties het met een fikse, kleinere welvaartsstaat moeten stellen. En nog romantiek op de voorpagina van Metro. We zien een kussend stelletje dat op de foto wordt gezegd door Ignacio Leeman. De fotograaf is in Nederland voor zijn project 100 World Kisses. En ook in Amsterdam wil hij een kiekje nemen van 100 kussende stelletjes. Maar hij vindt het lastig om in de hoofdstad kussende mensen te vinden. De stedelingen zijn gesloten en iedereen heeft haast. Aldus de fotograaf. Over de haatliefde verhouding van de Partij van de Arbeid met de Joint Strike Fighter hoort u straks meer. Na 7 uur blijft u luisteren. Dames en heren, Peugeot heeft goed nieuws. En helaas ook slecht nieuws. Het goede nieuws is, van 19 tot en met 21 september... betaalt Peugeot de BTW op geselecteerde modellen. Dat scheelt dus heel veel geld. 21% om precies te zijn. En dan nu het slechte nieuws. Peugeot betaalt de BTW alleen van 19 tot en met 21 september. Dus ga als een speer naar de Peugeot-dealer... of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl. Als je altijd ICT'er bent geweest